12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, hardere aanpak van koperdieven. Advies om treinreizen met overchipkaart simpeler te maken. En John van der Brom toch van ADO naar Vitesse. Vandaag zon, stapelwolken, plaatselijk een buit. Wordt 17 graden op de wadden tot 20 in Limburg. En ook morgen zon, stapelwolken en buien en gemiddeld 19 graden. En zaterdag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. En zondag in het oosten van het land wat regen. Koperdiefstal moet harder worden aangepakt. Door de stijging van de koperprijs is het aantal koperdiefstallen de laatste jaren sterk gestegen. En met name uit spoorlijnen en hoogspanningsmasten wordt koper gesloopt. En daarom gaan politie, het openbaar ministerie, ProRail en de metaalverwerkingssector samenwerken. Presidentdirecteur Marion Goud van ProRail. Om te beginnen hebben wij 25.000 klemmen geplaatst op plaatsen waarvan wij hebben gezegd: dit is zo cruciaal, hier mag absoluut niks gestolen worden. Maar we hebben wel 6800 kilometer spoor, dus ja, dat was uh, ongeveer het maximum wat we da op dat gebied konden doen. We hebben mensen die uh, surveilleren, we hebben ook nu uh, mensen die benthonden honden surveilleren. We hebben het DNA in koper gezet, dat betekent dat als het gestolen is, of als er verdacht wordt van dat is gestolen, dan kunnen wij meteen dat terugbrengen tot pro -rail. en dat zijn toch wel hele belangrijke instrumenten om, uh, ja, om deze strijd aan te gaan. Er zijn er uh, vijf tot zes verschillende organisaties van de minister, van het Openbaar Ministerie, ProRail, uh, de verwerkende uh, industrie, de recyclingindustrie bij elkaar gekomen. Om eigenlijk een tik uit te delen of om het onmogelijk te maken dat koper die verstel nog aantrekkelijk is? Nou, ik denk vooral het laatste. Het wordt natuurlijk heel onaantrekkelijk als N1, zoals de minister ook aankondigde, de, de, de keihard opgetreden wordt. Uh, en het OM heeft natuurlijk ook uh, zeker zijn uitspraken gedaan... Van, uh, dat de strafmaat uh, niet alleen gerelateerd wordt aan wat een kilo koper opbrengt... maar ook aan de maatschappelijke schade en eventuele veiligheidsincidenten. Wanneer is, is deze samenwerking tussen al die verschillende organisaties een succes volgens u? Het is een succes als het uh, helemaal afgelopen is natuurlijk met de koperdiefstal. Maar ik denk dat we de eerste... Uh, ja, resultaten van succes zal gaan zien in, uh, in heel korte tijd. Want ik verwacht, en ik weet wel zeker, dat de partijen die zich hier gaan voor gaan inzetten... dat wij met elkaar een, uh, een flinke slag gaan maken. Dan pullen met een mogelijk giftige stof zijn behalve bij Egmond aan Zee... ook gevonden in Velzen en in Zandvoort. De politie heeft de strandafgangen tussen Velzen-Noord en Heemskerk afgesloten. bewoners van strandhuisjes is gevraagd voorlopig niet het strand op te gaan. De eerste buisjes werden gisteravond bij Egmond gevonden door een toerist. De brandweer vond bij een eerste meting stoffen die ze niet vertrouwden. En heeft de buisjes voor onderzoek doorgestuurd naar het RIVM. Dan de overchipkaart. Die moet binnen een jaar al gemakkelijker te gebruiken zijn dan nu. Vooral het meermaals in- en uitchecken voor treinreizigers. Dat moet dan afgelopen zijn. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Meidam. Die vanmorgen met een rapport kwam. Nu zijn de reizigers nog niet erg tevreden over het gebruiksgemak van de OV-kaart. Maar uiteindelijk moet de consument er juist veel gemak van hebben. En mij dan denkt dat dat ook kan. Want die kaart heeft straks nog veel meer mogelijkheden. Kijk, er wordt nu al nagedacht over de vraag, kun je daar straks zo'n krant mee kopen? Kun je daar onderweg een broodje mee halen? Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat het plezierig is voor reizigers. Dat is nu een zoektocht. Het levert nu af en toe hele boze mensen op. En ik kan me dat ook voorstellen. Nou, daar moeten we aan werken. Maar moet het kind niet met badwater weggooien? Die OV-chipkaart is een prachtig ding. Maar wat moet er gebeuren om dat reizigersgemak wel zo goed mogelijk te maken? Nou, wij denken dat er een OV-autoriteit moet komen... die op de beslissende punten kan zeggen, die kant gaan we op. Je ziet dat het hele overleg nu eigenlijk gebaseerd is op vrijwilligheid. Nou, u en ik weten dat het makkelijk is als, als je met elkaar zit te onderhandelen... dat het uiteindelijk duidelijk is wie gaat beslissen op welk moment. Maar zou de minister dat niet gewoon moeten doen? De minister heeft natuurlijk het, het Rijk en het kabinet en het parlement... ...heeft heel bewust de uitvoering van het OV op afstand gezet. Nou, als je die lijn wil doorzetten, en daar zijn wij geen tegenstander van, allerminst zelfs... ...dan moet je op dit moment gewoon zorgen dat het systeem zijn zaakjes zelf gaat oplossen... ...en niet weer allerlei noodverbanden leggen door het weer terug te halen, want dat zijn, denken wij dan toch onterechte angstreflexen. Maar die OV-autoriteit kan er niet voor zorgen dat mensen bus, tram, eh, trein kunnen gebruiken... zonder al die ingewikkelde overstapprocedures? Uh, nee, dat zal uit de techniek moeten komen. Dus wij zeggen ook, jongens, er moet hard gewerkt worden, er moet software komen... die zorgt dat dat inderdaad kan. Lekker makkelijk, je komt met je kaart aan, je gaat de trein in... en of je nou overstapt of niet, pas als je klaar bent met je reis... hoef je het systeem weer uit te stappen door uit te checken.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 Oppositie en coalitie staan weer recht tegenover elkaar... en dit keer gaat het over maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Gisteren was het protest en vandaag het debat in de Kamer. Het kabinet wil onder meer een eigen bijdrage... van maximaal 275 euro per jaar invoeren... voor mensen die zware zorg nodig hebben. Coalitiegenoten, VVD, CDA en gedoogpartner PVV steunen die plannen... maar de oppositie niet, de oppositie is woest. Verslaggever Marcel Bril is in Den Haag, Marcel, eerder deze week paste de minister de hoogte van die eigen bijdrage nog wat aan, maar zijn de tegenstanders van die plannen daar dan niet tevreden mee? Dat spreken is in ieder geval niet uit. Tuurlijk, het is plezierig voor die partijen dat die eigen bijdrage van maximaal 590 euro per jaar naar 275 euro gaat, maar tevreden is de oppositie niet, want zij willen helemaal af van die eigen bijdrage voor de in hun ogen kwetsbare groep. Want, zo zeggen ze, het is namelijk oneerlijk dat in de geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage gevraagd wordt en in de andere vormen van zorg niet. Dat wordt door sommigen zelfs discriminerend genoemd. En bovendien vrezen bijvoorbeeld SP. Leijten en d 66 Dijkstra... dat mensen geen gebruik meer zullen gaan maken van de zorg en zo op straat belanden. Voorzitter, Dit kabinet jaagt 170.000 kwetsbare mensen weg uit de hulpverlening. Door keiharde bezuinigingen doen zij straks niet meer actief mee in de samenleving en vermijden zij zorgen. En dat gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit van hun leven, het kost de samenleving ook veel meer geld. Hoe gaat de minister aan minister Opstel te uitleggen dat zijn agenten in de toekomst weer daklozen moeten beboeten, verjagen en opsluiten? Want dat zijn dan die patiënten die zorgen ontlopen, dat is de suggestie die erachter zit. De coalitiepartij, ja dat zijn er ook mensen zijn die niet gevoelig voor die zorgen, Marcel? Nou eigenlijk niet, want zij denken dat het niet zo ver zou komen. Zij zeggen we moeten echt wat doen aan die stijgende zorgkosten. En ach, zo'n eigen bijdrage, dat moeten we ook weer niet overdrijven. Zo zegt in ieder geval VVD-Kamerlid Anne Mulder. Als je Nederland vergelijkt met andere landen, andere Europese landen, zie je dat, de, dat het eigen bijdrage is en het eigen risico in Nederland heel laag is. In andere landen is die twee keer zo hoog. Dus het het is niet gek om mensen hun eigen bijdrage te laten betalen. Want zorg is niet gratis. Ja, en kunnen mensen het dan niet betalen? De minister heeft uh, de maatregel die ze eerst heeft genomen over de eigen bijdrage... heeft zich versoepeld. Maar als je dat eens dus omslaat, 275 euro over 12 maanden, is dat 25 euro per maand. Dat zou te dragen moeten zijn. En zo heeft minister Schippers, alles wijst in ieder geval op... een meerderheid voor haar GGZ-plannen... en kan ze in totaal zo'n 600 miljoen minder uit gaan geven... aan de geestelijke gezondheidszorg. Marcel Bril in Den Haag. En dat is het geluid van het vliegtuig waarmee eerder deze ochtend de Franse journalisten Hervé Casquier en Stéphane Taponnier landen op Franse bodem. Die twee werden gisteren vrijgelaten nadat ze precies anderhalf jaar in Afghanistan gegijzeld werden gehouden. Op het moment van hun ontvoering maakten ze een televisiereportage en ook hun drie Afghaanse begeleiders zijn vrijgelaten. Op het militaire vliegveld van Villacobé werden Ghesquière en Taponier verwelkomd. Door familie en vrienden. Ghesquière maakte een wat onwennige indruk. Staande voor het leger van journalisten. Maar hij zei een zeer tevreden mensen zijn. Euh, voilà, on n'a pas, l'habitude de, euh, de ça. Donc, on est un peu Et, mais on est super content. zei dat ze weliswaar geen idee hadden hoe lang die gijzeling in Afghanistan zou gaan duren. Maar dat ze altijd in een goede afloop geloofden. Je vais très bien. Bon moral. On a bien tenu we coup. On savait que ça, l'issue allait être favorable. On savait pas combien de temps ça allait durer. Mais on pouvait tenir encore. Donc, on va très, très, très bien. Tabonnier gaat het heel goed. En overigens is volgens de Franse premier Alain Juppé... geen losgeld betaald voor de vrijlating van die journalisten. Het KLPD, de politie, zou graag zien dat telefoons zonder simkaart... niet meer kunnen bellen naar alarmnummer 112. Het komt vaak voor dat kinderen die telefoons van hun ouders krijgen... om ermee te spelen en dan dat alarmnummer gaan bellen. Hè. Onterecht jaarlijks krijgt de alarmcentrale zo'n anderhalf miljoen... telefoontjes van een mobieltje zonder simkaart. Het KLPD. Wij weten dat zeg maar, van alle simloze bellers die 112 bellen... is 99,2 procent is misbruik. Dus het is maar een fractie van, uh, van alle simloze bellers... die echt terecht 1 in 2 belt. En bovendien in het buitenland is het al zo geregeld. Alleen bij ons nog niet. Sport. Nou, de kogel is door de kerk In, uh, uh, bij ADO. John van der Brom van ADO wordt toch de nieuwe trainer van Vitesse. De afgelopen tijd was er heel veel onduidelijkheid. Hij zou eerst gaan van ADO naar Vitesse en toen toch weer, eh, toch weer wel en weer niet. En het was allemaal erg onduidelijk. Matthijs Manders is algemeen directeur van ADO Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom mag hij nou uiteindelijk toch weg, die van der Brom?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 Ja, dat is tussen Vitesse en ADO. Dat vind ik bijna okay. niet zo interessant. Maar hebben, ze ze laatst, hebben ze die nog verhoogd de laatste uh, dagen of is dat toch maar gewoon hetzelfde, hetzelfde bedrag gebleven? Het is gewoon de prijs die wij uh, zijn ja. begin deze week daarvoor gevraagd hebben en die, uh, die prijs hebben ze geaccepteerd. Ja, want het was ook een beetje onvermijdelijk. Hè? Hij, hij moest natuurlijk wel gaan, want je kan hem ook niet houden bij ADO. Nee, zeker naarmate de tijd Het wordt het steeds lastiger hè, om, uh, om, uh, om terug te keren natuurlijk. Want wij moeten als club vooruit. Wij kijken vooruit. En uh, iedere dag dat het langer duurt is, uh, is in het nadeel voor, uh, voor John en voor Ado. Dus uh, wat dat betreft is het uh, is het goed dat de kogel door de kerk is en kunnen we allebei als club weer gewoon vooruit kijken. Ja, uh, assistent Maurice Stijn, genoemd als opvolger, is dat nog steeds uh, zo? Wij hebben de intentie om, uh, nee steken nog, wij willen met Maurice Stijn het komende jaar als hoofdtrainer uh, het seizoen ingaan. Stijn wordt de opvolger van Wanderom. Ja, kijk eens aan. Nou, uh... daar zijn we heel blij mee. Ja. En wie, de, wie, wordt nieuwe, wie wordt dan weer de nieuwe assistent? Ik heb geen idee. Oh. Ik heb geen idee. Dat moet allemaal nog. Nou, we weten sinds vanochtend dat we eruit zijn met Vitesse. We hebben daar nog niet over nagedacht. We hebben natuurlijk allemaal lijstjes die circuleren. Maar we vonden het wel netjes en gepast om eerst te kijken hoe we, hoe we met John tot een oplossing gingen komen. Uh, zover is het nu, dus uh, we hebben Maurice de kennis gegeven dat we graag met hem uh, als hoofdtrainer van start gaan. Daar hebben we veel vertrouwen in, hij kent de selectie, hij kent de club. Ja. Hij weet waar hij aan begint. En uh, we hebben al een assistent uh, met Wilfred van Leeuwen en we zoeken nu nog een, een assistent naast Maurice. Vrezer, Henk Vrezer, Henk Vrezer, Henk Vrezer. Ja. Wat is daarmee? Nou, <laughs> belangrijke kandidaat uh, horen we wel om terug te keren bij ADO. Ik heb geen idee. Ik heb meerdere namen okay. gehoord, ook deze namen, ja. maar het heeft niet zoveel zin op dit moment om op, uh, op lijstjes en namen in te gaan. Dat is een bekend antwoord. We houden ermee op, meneer Manders. Nou, ja. gefeliciteerd dat de kogel door de kerk is. Prima. Tot ziens. Dank voor het Dag hoor. Wij gaan naar het verkeer. John Bakker bij de AWW. Met uh, twee files allebei veroorzaakt door een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. En op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Hoogkerk, twee kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Het is 13.00 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Minister opstelt wil koperdiefstal harder aanpakken. Met hogere straffen en inzet van politiehelikopters. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, CDA en PVV steunt de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. En gedupeerden van de DSB-bank met een achtergesteld deposito krijgen toch hun geld terug.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag. Morgen ga ik nekken draaien op station. Ik wil iemand dood zien gaan. Doei. Het, uh, die tekst is niet van mij afkomstig. Het is een recent bericht die iemand via Twitter de wereld instuurde. De politierechter heeft vijf mensen veroordeeld die dreigberichten de wereld instuurden. Straks een gesprek over dat fenomeen. Het fenomeen van de doodsbedreigingen. In ons mediaforum Pieter Jan Hagens, een van de journalisten... die nu nog de minister-president mag interviewen. Binnenkort niet meer. Het gesprek gaat exclusief naar de NOS. En de NOS'ers doen het als volgt. In de Rutte heeft u ooit gerookt? Jazeker. En het stoppen kostte dat veel moeite? Heel veel. En eigenlijk stop je nooit. Hè. Je blijft, het blijft altijd een hele lange pauze waarin je niet rookt. Ja, Denemersers halen echt het onderste uit de kan. Uh, we gaan het daar straks over hebben. Uh, en uh, Hella Huek van RTLZ is ook te gast. Gisteren ging de kandidaat van de Nationale Nieuwsquiz met 90 punten naar huis. Vandaag gaat Thomas de Man uit Linden proberen die score op zijn minst te evenaren. Wilt u zelf de eretitel Nieuwskenner van de Week binnenhalen? Kijk dan op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Media Nieuws krijgt u van mij. De inkomsten van advertenties bij dagbladen zijn het afgelopen jaar met maar liefst 17% gedaald. Per een medium verschillen de advertentiebestedingen overigens flink. Bij internet en tv zijn de inkomsten met respectievelijk 18 en 9% gestegen. Over heel 2010 gezien zijn de opbrengsten uit advertenties met 1,7% gestegen tot bijna 5 miljard euro. De tv-strijd tussen koffietijd van RTL en Koffie Max van Omroep Max lijkt ten einde. Beide programma's richten zich op hetzelfde publiek met hetzelfde soort onderwerpen... en werden beide om 10 uur ochtends uitgezonden. Werden, want Omroep Max zal Koffie Max vanaf komend seizoen om 11 uur uitzenden. Beter voor Max, beter voor RTL, zegt Max Baas Jan Slachter. En meldde voor de start van Coffee Max dat ze koffietijd zouden slopen. Maar dat valt dus wel mee. Het dreigen Mensen deed trouwens geen afbreuk aan de gezelligheid in Coffee Max. Elke dag Koffie Max. En bij mij aan tafel een man die volgens mij alleen maar Chinees kan bestellen... nog nooit in de keuken heeft gestaan. Frans <lacht> Bauer, goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Justin Timberlake gaat proberen de website MySpace uit het slop te trekken. De zanger is aandeelhouder van het bedrijf dat de profielensite heeft gekocht. Afgelopen jaar is MySpace gemarginaliseerd, onder meer door de opkomst van Facebook. Eerder deze week moest MySpace nog 500 van de 1400 medewerkers ontslaan vanwege tegenvallende resultaten. Justin Timberlake zal ideeën ontwikkelen om de site, die vooral onder muzikanten populair is, weer groot te maken. Opvallend is dat Tim Belek vorig jaar nog in de film The Social Network acteerde over het succes van Facebook. Hij speelt een investeerder die de muziekdownloadsite Napster heeft bedacht. Well, I founded an internet company that let folks download and share music for free. Kind of like Napster? Exactly, like Napster. What do you mean? I founded Napster. Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. Het BBC-programma Strictly Come Dancing wil de zus van Kate Middleton als deelnemster. Strictly Come Dancing is in Nederland uitgezonden... onder de naam Dancing with the Stars. Bekende mensen gaan ballroom dansen met professionele dansers. In Engeland hopen ze nu dus dat Pippa Middleton... een van die kandidaten wil zijn. Pippa is sinds het huwelijk van William en Kate... door haar opvallende verschijning in één klap wereldberoemd geworden... en voer voor de roddelbladen. Een huis vol, zo heet de nieuwe docusoap van de NCV. Twee gezinnen met ieder 12 kinderen worden gevolgd in hun dagelijkse gewoontes. Alle kinderen wonen nog thuis en het levert ongebruikelijke situaties op. Stel je maar eens voor dat je dagelijks de was moet uitzoeken voor 12 kinderen. Half december is een huisvol te zien op Nederland 1. Radiozender Kink FM houdt op te bestaan. Het is volgens het moederbedrijf Fee Ventures niet meer op te brengen om er geld in te stoppen. KinkFM bestaat uh, 16 jaar en was een initiatief van Veronica. Hoe lastig is het om een commercieel radioseizoen in de lucht te houden? Arjan Snijders is uh, schrijver van het boek Herinnert u zich deze nog? Over de geschiedenis van Veronica. Arjan goede goedemiddag. Hallo Frank. Waarom is het KinkFM niet gelukt? Nou, KinkFM is een... Uh... Een, een, een doelgroepenzender met uh, alternatieve popmuziek. Dat is niet uh, uh, het grootste publiek wat je dan bereikt. En uh, Radio in Nederland uh, moet op de FM zitten om er een uh, commercieel succes van te maken. En uh, het is nooit gelukt om een plekje op de FM te veroveren. Ja, en dan wordt het een hele moeilijke wedstrijd. Ja, dus, dus uh, uh, die, die plek op de uh, Ether, die is cruciaal. Ja. Zonder dat, waarom, is dat eigenlijk, waarom lukt het zonder dat niet? Uh, commerciële radio dat gaat over commercials verkopen en het gaat om bereik. En uh, de, de meeste mensen hebben toch nog steeds uh, radio uh, via uh, de autoradio, de FM, uh, aanstaan. En uh, als je dat bereik er niet bij hebt, dan is het uh, uh, weinig commercials verkopen. Ja, eigenlijk is dat wonderlijk dat dat nog steeds zo belangrijk is. Uh, tuurlijk luisteren heel veel mensen via de autoradio. En dan heb je ook alle tijd om lekker naar de radio te luisteren, uh, bijvoorbeeld de Radio 1. Uh, maar je, heel veel mensen luisteren ook via internet en juist via de kabel. Ja, het wordt ook steeds meer. En, uh, dus het, het verschuift wel. Uh, maar daarnaast, uh, ja, de, de Nederlandse radiomarkt is, is een hele ingewikkelde. En uh, er zijn een aantal grote uh, zenders um, die um, uh, interessant zijn voor adverteerders. En als je uh, als adverteerder op een paar van dat soort grote zenders zit Radio 5, Sky Radio. Uh, en, en je doet er één kleine doelgroepzendertje bij. Dan heb je ongeveer de hele markt afgedicht, vinden marketeers. En dan heb je kleine uh, doelgroepenzenders als Kink niet Niepmin, nodig. En zo uh, verkoopt zo'n zender uh, dus ook geen uh, commercials en uh, heeft dus ook geen omzet. Is dat ook de reden waarom zij uh, daar geen vertrouwen in hadden? Want de intekening was vorige maand, de intekening voor de FM-frequenties. Uh, ze hebben besloten om niet mee te dingen. Nee, nou, uh, uh, ze hebben kennelijk lang gedacht dat de verdeling die er nu aan zit te komen, de eentje zou zijn waarbij er voor hen een soort uitzonderingspositie uh, gemaakt zou worden, want de uh, vorige verdeling stamt in 2003 en ze liet de politiek uh, uh, tussen de regels door weten dat ze eigenlijk een van de beschikbare fm pakketten voor Kink-FM bedacht hadden, gecreëerd hadden, door daar minder uh, inhoudelijke restricties en een lager bedrag uh, aan te koppelen. Nou, uh, Dat zat er deze ronde niet in en uh, er komen maar twee nieuwe Pakketten vrij dit najaar en uh, uh, nou, het bedrag wat de overheid daarvoor wil vragen, dat is uh, minimaal 19 miljoen euro. Dat valt uh, uh, niet terug te verdienen. Nee, Over, dat niet alleen de... voor Kinkovent, dat valt voor niemand terug te verdienen. Want er is wel op zich wel ruimte. Er zijn uh, Aero Classic Rock en Aero Jazz, die zijn beide uh, verdwenen, uit ja. de eten ook letterlijk verdwenen. Ja. Uh, dus is er ruimte voor een kleine zender, zou je denken. Ja, nou ja, die zenders zijn natuurlijk ook niet voor niks verdwenen. Die zenders zijn gewoon viert gegaan. Die hebben het ook niet gered. Uh, de overheid heeft uh, die vorige ronde uh, veilingfrequenties uh, uh, ja, via een veiling verdeeld... en daar een hele hoog instapbedrag uh, aan gekoppeld. Ja. Daarnaast zijn al die zenders zelf ook uh, gaan bieden... omdat ze natuurlijk de boot niet wilden missen. De overheid vraagt ook uh, gewoon te veel geld voor die frequenties. Nou ja, eigenlijk wel, ja. En, en die partijen die daar nu zitten, die willen natuurlijk in de eten blijven. Dus die hebben toen een akkoordje gegooid met de huidige regering... dat zij die frequenties... Frequenties kunnen behouden en uh, dat die twee vrijgekomen frequenties door het vertrek van Arrow aan een uh, nieuwkomer uh, uh, wordt toebedeeld. Dat dat dat snappen ze wel, maar ze ja. willen niet dat die nieuwkomer met een heel laag startbedrag uh, ja. gelijk al een uh, groot speler wordt. Dus ja. ze leggen de, de ze hebben ervoor. Ja, ze hebben een situatie gecreëerd waarbij de, de drempel te hoog is uh, voor een nieuwe kamer. Het is wel jammer, dat King FM verdwijnt. Het is een tijd geweest dat ik er veel naar luister. Het is wel een tijdje geleden, maar ik, ik, ik vond het een leuke zender altijd. Het, het is een leuke zender, omdat het, het, het is een doelgroepenzender. zender. Het voegt iets toe aan wat er al is, want veel uh, algemene hitsenders... Uh, Putten vaak uit dezelfde categorie platen. En het is het leukst natuurlijk als je gewoon kan kiezen op de radio wat je wil luisteren. Arjan Sneijder, schrijver van het boek. Herinnert u zich deze nog over de geschiedenis van Veronica? Dank. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De uitgeverijen De Arbeiderspers en uh, A.W. Bruna gaan fuseren. En daarmee komt er definitief een einde aan de van huis uit socialistische signatuur van De Arbeiderspers. Die zich in de jaren 60 en 70 ontwikkelde tot een belangrijke literaire uitgeverij. Die socialistische traditie van de arbeiderspers... werd eerder al in de Tweede Wereldoorlog onderbroken... toen de arbeiderspers, net als andere uitgeverijen... werd gecontroleerd door de NSB. Zo klonk de filmdienst der NSB in 1941 bedrijfsgymnastiek filmen. Zo kwamen ze dat doen en dat klonk toen zo. Vele arbeidskrachten krijgen door hun zittende werkring... lichamelijke storingen en houdingsfouten. De beste compensatie tegen deze kwalen... is een goed geleide lichamelijke opvoeding... Evenals reeds in vele andere bedrijven wordt bij de Arbeiderspesta Amsterdam met gymnastieklessen voor het personeel begonnen onder leiding van de werkgemeenschap van het NVV Vreugde en Arbeid. Zodra de klok half vijf heeft geslagen en de dagelijkse arbeid gedaan is gaan de meisjes met vreugde naar de gymnastieklessen. De werkgever zal zijn personeel gezond en krachtig zien worden ...want verhoogde arbeidsprestaties ten gevolge zal hebben. Ja, gymnastieken zullen ze niet, maar bij daar bij de pers zitten... ...auteurs als Joost Zwageman, Ronald Giphart en Abdelkader Benali. Dit is Radio 1. Lunch. De volgende tweet, de tweet die ik nu voor ga lezen, mocht de 40-jarige Marcel niet versturen. Hij gaat dood. Wat er in Alvis gebeurt, gebeurd, gaat straks ook gebeuren op de Vinkenweg. De 40-jarige Marcel kreeg gisteren een half jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een 12-jarige jongen die ook met alverdreigde dreigde, werd vrijgesproken, net als het meisje dat eerder aankondigde haar school op te willen blazen. Wanneer is een tweet het vervolg waard en wanneer is het beter om het gewoon te laten gaan? Ik praat erover met mediaadvocaten Militia Antiek en Pim Graus, oprichter van de site doodsbedreigingen.nl. Om met jou te beginnen, Pim. Um, wat is doodsbedreiging precies voor site? Uh, eigenlijk heel simpel. Wij maken een index van alle doodsbedreigingen die er op Twitter te vinden zijn. En die plaatsen we. Uh, en wat voor doel heb je daar dan mee? Uh, we willen in kaart brengen wat er zoal is. En we willen de discussie aanzwengelen in de maatschappij. Wat we hier nu eigenlijk mee moeten. Moeten we alles vervolgen? Moeten we het maar laten? Maar we willen vooral in beeld brengen hoeveel het er zijn. Uh, want dat is onbekend? Eh... Uh, nou ja, het worden er steeds meer, lijkt het. Ja, maar lijkt het of is het ook zo? Nou ja, uit onze statistieken blijkt dat wij er in ieder geval steeds meer vinden. En we zoeken al heel lang heel goed. En er zit duidelijk een duidelijke stijgende lijn in, ja. Hoe zoeken jullie? Uh, nou, we zoeken op ongeveer 400 uitgebreide zoektermen die we dagelijks bijhouden. En ja, als we daar niks in vinden, dan zoeken we wat exotischere termen. Uh, dat betekent je geautomatiseerd zoeken, maar jullie wo worden ook getipt, neem ik aan. Mm, amper. Amper? Eigenlijk, ja. De tips die we krijgen zijn vaak mensen die zeggen dat iemand dood moet. of dat iemand iemand dood wil hebben. Maar dat zijn dan niet echt bedreigingen. Milica, Milica uh, Antic, uh, mediaadvocaten. Wat vindt u van het initiatief van deze site? Nou, ik vind het een, een heel interessant uh, initiatief. Want uh, ik denk dat het uh, heel nuttig is om een uh, discussie aan te zwengelen over. waar nu de grenzen liggen. Het is eigenlijk een nieuw fenomeen en we weten allemaal niet zo goed wat we ermee uh, aan moeten. Dus ik denk dat het uh, heel interessant is om op deze manier die uh, discussie aan te zwengelen. En uh, ja, je ziet zoveel uh, er iets voorbij komen, daar had ik zelf niet eens uh, weet van. Um, en ik heb uh, uh, ook het, het statement van, uh, van uh, de website bekeken. En ik denk, nou, dat is, uh, dat is een heel interessant invalshoek. Maar dus, wat is er interessant uh, ja. aan? Uh, wat vindt u? Wat is er interessant aan? Nou, het is heel interessant omdat je ziet dat er heel veel uh, verschillende soorten uh, dreigtweets uh, voorbij komen. En dat de oprichters van deze website heel terecht zeggen van ja, waar, waar ligt de grens? Wat, wat moeten we hiermee? Uh, je, je ziet dat er uh, dreigtweets die heel concreet zijn, die, die, die verdwijnen in, in de grote massa. Terwijl uh, dreigtweetsen uh, waar Wilders in staat, ja, die, die komen naar boven drijven... Uh, en die, die worden aangepakt, of in dit geval, uh, of in het geval van die, uh, die gymnasiumleerlingen. Ja, dat, dat, dat wordt dan aangepakt. Uh, en dat is natuurlijk toch een beetje gek. Uh, niet zozeer in het geval van Wilders, maar wel in het geval van uh, Charlotte Bouwman en, en Bert Brusje ging dan wel over Wilders. Het lijkt me wel lastig uh, om vast te stellen wanneer een tweet nou een opwelling is, dan wel een echte bedreiging. Ik leg jullie er even twee voor. Het is, zijn geen frisse teksten, ik waarschuw me vast. Uh, uh, iemand uh, schrijft: ik ga Nelleke vermoorden stomme kuthoer. Pim Graus. Ja. Ja, ja, ik weet niet wat erachter zit. Dit, uit dit bericht haal je heel weinig. Uh, we hebben de tekst eromheen bekeken. Ook daaruit haal je vrij weinig. Ik denk dat het aan de ontvangende partij is om uh, te weten of dit daadwerkelijk een bedreiging is. En het is dus ook uh, aan de ontvangende, ontvangende partij, militia Antic, om te bepalen of dit uh, strafrechtelijk een vervolg zou moeten krijgen. Het bepaalt dat niet, maar dat is wel uh, zeker een belangrijke indicatie. Hè? Het, het is als het, uh, een bedreiging moet wel als zodanig worden uh, ervaren. Dus als, als deze Nelke uh, dit inderdaad als bedreigend ervaart, dan zal er wel wat aan de hand zijn. Ja, maar dan en... is het dus wel aan Nelke om aangifte te doen, of niet? Dat bedoelde ik eigenlijk maar... te zeggen. Ja, het probleem nou, hierbij ik... is dat Nelke vaak niet weet of dit gezegd is. Wat... Ja, nou, dat, dat is op zich een, een belangrijk uh, punt, want als uh, uh, de bedreigde, in dit geval Nelke uh, er geen enkele weet van heeft, ja, dan, hoeft zij zich ook, uh, niet, dan kan zij zich niet bedreigd voelen. Uh, aan de andere kant, uh, dat blijkt ook wel uit de rechtspraak, als er een, een, een aanzienlijke kans is uh, dat Nelke dit bericht op een gegeven moment wel ter oren krijgt, dan kan het dan wel weer als, als bedreiging... Uh, ja. Nou, praktisch. nog eentje dan. Jan Smit, ik schiet een kogel door je kop. Geen flauw idee waarom trouwens, maar... Uh... Ja, wat moet je met zo'n opmerking? Ja, nou, dit, dit vind ik dus echt uh, zo'n zo geval. Het is een vrij concrete dreiging. Het wordt iemand, dus Jan Smit, het richt zich op één uh, op bepaalde persoon. Um, en uh, ja, misschien heeft Jan Smit wel vaker uh, last van, van, een, van een stalker bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, dan moet je dit redelijk serieus nemen. Pim Graus, wat heel erg opvalt in, in jullie site... is dat KK als afkorting nogal vaak uh, voorkomt. Ik vrees dat dat een verwijzing is naar een hele enge en vaak uh, dodelijke ziekte. Uh, heb je enig ja, idee? Ja, kanker inderdaad. Ja, maar dat, dat is een ja. gebruikelijke term ook in de bedreigingswereld. Ja, blijkt. Ik... Uh... Ja, we komen het steeds tegen, dus het zal gebruikelijk zijn. Wim, wat mij toch steeds bijblijft, is de vraag wat je hier nou precies mee moet. Is het nou omdat mensen gewoon in een opwelling meteen moet iets optikken en huppet, het gaat meteen de hele wereld over? En dan, waarvan je kan denken, nou ja, weet je, je roept in, in een boze bui wel eens ook wel wat dingen niet verstandig zijn. Of is het toch echt heel uh, serious business allemaal? Ja, in, in een gedeelte zal het absoluut opwelling zijn, maar dat blijft heel moeilijk te beoordelen, omdat je de mensen zelf niet kent. Je ziet alleen het bericht dat publiek geplaatst wordt. En... Er zullen absoluut opwellingen tussen zitten, maar er zullen ook mensen tussen zitten die het serieus menen. En daar ligt de lastigheid. Jullie het Opwelling ja, of serieus? Ik ben het helemaal mee eens. Ik, kijk, ik vind dat je dit soort berichten altijd moet proberen in, in de context te beschouwen. Hè, of iets daadwerkelijk een, een bedreiging is of niet. Uh, uh, um, hangt dus af van de vraag of de bedreigde het zoals vandaag uh, opvat. Uh, dus het is altijd afhankelijk van, van omstandigheden van het geval. En uh, ja, dat, dat is moeilijk te beoordelen. feit is wel dat uh, Twitter inderdaad als, als een soort verlengstuk van, van de kroeg uh, wordt gebruikt bijvoorbeeld. Of, uh, waar, waar vrienden onderling dit soort dingen nog wel zeiden over een, over een ex. Um, ja, beland dat dus nu op Twitter. Ja. ja en, maar daardoor kan het dus wel ook sneller de bedreigde uh, okay. bereiken. En ja, dat is toch echt niet leuk. Militia Antitsch, mediaadvocaat Pim Graus, oprichter van de site doodsbedreigingen.nl. Hartelijk dank. Mede oprichter. Mede oprichten, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV staat achter de plannen van minister Schippers. En de oppositie is woedend, vooral over de eigen bijdrageregeling. Klanten van DSB met een achtergesteld deposito krijgen toch geld terug. Ze vallen toch onder het depositogarantiestelsel, zegt het college van beroep voor het bedrijfsleven. De gedupeerde DSB-klanten krijgen maximaal 100.000 euro terug. Groot-Brittannië stuurt duizenden kogelwerende vesten, politieuniforms en communicatiemiddelen naar de opstandelingen in Libië. Die spullen moeten vertegenwoordigers van de Nationale Overgangsraad daar beschermen, maar ook leden van buitenlandse organisaties in gevaarlijke gebieden. En het gaat weer wat beter met de Nederlandse advertentiemarkt. De uitgaven aan advertenties zijn afgelopen jaar met 1,7 gestegen... tot bijna 5 miljard euro, meldt marktonderzoeker Nielsen. Bij tv en internet is de groei het grootst. De gedrukte media blijven achter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zonnige periode elkaar af. En heel lokaal komen er een paar lichte buien voor. Bij een overwegend matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag 17 graden aan zee... en verder landinwaarts kan de temperatuur oplopen naar 19 of 20 graden. Vanavond wordt het in het binnenland droog en verdwijnen de stapelwolken... maar in de nacht blijven de kustprovincies gevoelig voor een enkele regenbui. Het koelt af naar ongeveer 9 graden en in het binnenland kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen, vrijdag, is het opnieuw wisselend bewolkt met een paar lokale buien. De maxima komen dan uit rond 19 graden... Zaterdag neemt de neerslagkans af en blijft het overwegend droog. Maar zondag is er meer bewolking. In het uiterste oosten kan dan tijdelijk een beetje regen vallen. ANWB verkeersinformatie met files op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. Twee kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer open. En na een ongeluk op de A7 van Heerenveen naar Groningen... bij Hoogkerk twee kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Lunch, het Mediaforum. Met vandaag's gasten Pieter Jan Hagens en Hella Huck van RTLZ. Welkom beiden. Dank je. Pieter Jan, met jou te beginnen. We hadden het gisteren al in het Mediajournaal over um, het gesprek met de minister-president. Jij bent een van de mensen die de MP af en toe mag interviewen. Mm -hmm. Is dat leuk? Ja, dat is, uh, ik vind dat uh, een klus die de moeite waard is. Ja, het is toch de belangrijkste man van het land. Hè? Ja, maar het zijn ook wel vaak obligate praatjes, toch? Nou, de kunst is natuurlijk om te proberen daar doorheen te breken. En uh, soms lukt dat, soms niet. En waar zit die kunst precies? Uh, nou, ik probeer altijd dat gesprek te voeren over onderwerpen... waarvan ik denk dat het de mensen uh, interesseert. Dus uh, uh, uh, boven de partijpolitiek uit en boven de dagelijkse sleur in de, in de Tweede Kamer. Dat lukt natuurlijk ook niet altijd, hoor. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat met, uh, met Mark Rutte is het... Uh, doenlijker. aangenamer, maar <laughs> praten. Oh ja, nou ja, die, die geeft in elk geval antwoord op vragen. Dat, ja. uh, dat is heel erg fijn. Bak en er was in staat aan elke vraag om te draaien... in de richting die hem uitkwam. Die mocht graag beginnen met... Misschien is het verstandig om nog eens uiteen te zetten hoe dit zo gekomen is. Fantastisch, Helle Huk, want ik kan me ook nog herinneren dat Balken ooit gevraagd werd... toen het presidentschap van de, van de EU hem voorbij ging. Dat moet toch een grote teleurstelling zijn gezien de hoeveelheid energie erin gestoken was. En toen zei hij, ja zeker, maar u moet weten, we hebben nog een lange agenda te gaan met dit land. En vervolgens ging ja. het heel ergens anders over. Kijk je met plezier naar de, de gesprekken met de minister-president? Ja, ik vind het, ik vind het leuk, ja ja, ja. ja, we hebben natuurlijk zelf wekelijks de minister van Financiën. Um, ja, kijk, het zijn natuurlijk inderdaad gesprekken die, um, die obligaat kunnen zijn. Maar als je prikkelend vraagt, dan, uh, dan komt er altijd wel nieuws uit. En het zijn inderdaad wel mensen die uh, vrij benaderbaar zijn. Gevoel voor humor hebben, dat is ook niet onbelangrijk. Wie, wie bedoel je nu? Um, de minister-president of de, de interviewers? Uh, ja, de interviewers natuurlijk sowieso wel, tenminste wel bij RTL. <laughs> maar um, nee, ik heb, het, ik heb het over Rutte en Jan jaren ook. Um, okay. Maar even, want de NOS gaat, gaat dat nu helemaal naar ze toe trekken. Het is een NOS-onderdeel uitgezonden in één Vandaag. Uh, en dat gaat helemaal naar de NOS toe. Die gaan de eigen mensen opzetten. Wat, wat vind je daarvan? Ja, Ja, moet ik daarvan vinden. Succes. Nou, dat weet ik niet. Ja, succes. Ja. Pieter Jan? Nou, ik vind dat natuurlijk heel jammer hoor. Ik ben van de AVRO en uh, Thijs van der Brink van de EO en Sven Kokkeman van de Caro. Wij zijn zeg maar de drie buitendienstfiguren die door de NOS gevraagd zijn om uh, dit te doen. En uh, het, ik zou het heel erg jammer vinden als uh, dit uh, bloed van buiten de NOS daar niet meer door dat gesprek zou stromen. Ik denk dat dat ook niet goed is. En waarom is dat precies jammer? Behalve dat ik voor het mij? leuk vind, ja. Nou, het is behalve voor mij jammer, omdat ik het interessant vind om te doen, is het ook jammer van uh, het feit dat het fenomeen gezamenlijkheid hiermee eigenlijk toch alweer een, een zachte dood sterft. Of een harde dood, kan je ook zeggen. Maar misschien uh, ook wel uh, de het introductie is... van het fenomeen gezapigheid. Want de interviews zijn niet altijd even scherp. Nou, dat ik, ik, ik ga absoluut geen enkele uitspraak doen over kwaliteit van collega's. Dat, dat vind ik vervelend. Uh, ik denk dat iedereen probeert om zo'n gesprek zo goed mogelijk te doen. Ik zeg ook niet dat ik dat beter doe dan iemand van de NOS. Maar uh, ik, zou, ik vind het goed als uh, juist bij dit soort gesprekken... belangrijke dingen, een belangrijke man... dat niet alleen de NOS dat doet... maar ook mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn uit andere omroepen. Huuk, heb je ooit wel eens een dreigtweet voor je kiezer gehad? Nee, gelukkig niet, nee. Ik ga niet vragen waarom niet, maar... <lacht> ja, gek eigenlijk dat ik dat dan... Onder... Oh, weet ja. ik, nee, alsjeblieft, maar... Ja. Nee, ik ben bespaard gebleven. Ja. ja en bij RTL vliegt, vliegt er wel eens wat... Uh, ja, ja, maar ook, ook gewoon via de ouderwetse mail hoor. Ik bedoel, zo nieuw is het natuurlijk allemaal niet. Komen natuurlijk wel eens dingen binnen. Ja. Ja. Zoals? Ja. Wat, wat, wat krijg je mee op dat vlak? Ja, wat je ook al net noemde. Ja, dat, ik weet niet of die, al die termen nou helemaal geschikt zijn. Uh, zo voor midden op de dag. Maar dat, uh, ja, dat je. Uh, ja, Scheldwoorden, dat je er allemaal niks van bakt. En uh, dat je, je dood moet. Ja. Pieter Jan? Jij ook? Nee, niet echt dreigt wie iets. Wat me wel opvalt is dat de reacties op uitzendingen... vaak tegenwoordig wel een stuk uh, pregnanter zijn dan uh, vroeger. En uh, ook dat ze vaak in de politieke sfeer getrokken worden. Dus dat je verdacht wordt van een of andere verborgen agenda. En dan natuurlijk ja. vooral een linkse verborgen agenda. Ja, maar ze zijn pittiger dan vroeger. Dat heeft te maken met de snelheid van reageren, denk ik. Mensen gaan achter de computer zitten en in de eerste opelling... Ik weet niet bang. of ze pittiger zijn. Want we hebben ook op de redactie nog wel een paar faxen hangen. Van lang geleden. Helemaal uh, vergeeld. Die, die helemaal vergeeld zijn. Dus, dus, dus um, alleen natuurlijk met de sociale media is het zoveel makkelijker... om dat inderdaad even de wereld in, uh, in te slingeren. Maar wat, wat voor belang moet je er nou in echt? Ik kan me herinneren, volgens mij was Joep van het Hek... die wel eens een paar van die mensen uh, waar, daar contact mee gezocht heeft... en die dan uiteindelijk in tweede instantie eigenlijk verbaasd... en zelfs heel vriendelijk werden. Ja. Dat, dat, ik geloof dat dat vaak gebeurt. als, als mensen boze mail sturen. En, en je neemt contact met ze op. Ik heb het ook wel eens gedaan. dat het dan uh, ja, hele redelijke figuren blijken te zijn. Ik vind het feit dat hij dreigt tweet, dat dat kennelijk zo'n hoge vlucht neemt... dat zegt vooral, vind ik, iets over uh, ja, hoe we tegenwoordig ook met elkaar omgaan. Ik, je, mensen hebben gauw de neiging om dat uh, in, de, in de schoenen te schuiven van de sociale media... en het feit dat dat er veel gebruikt wordt tegenwoordig. Ik geloof daar helemaal niets van. Ik maar het geloof... zegt iets over de verruwing van de maatschappij? Ja, het zegt gewoon iets over dat we makkelijker schelden tegenwoordig. En ja, misschien dat we dat vroeger ook al wel wilden. Misschien valt het nu meer op door die sociale media. Hela? Nou, ik, ik, ik denk... Uh... Via sociale media worden er ook volgens mij meer complimentjes gegeven. Maar er wordt inderdaad wat afgescholden. Ja, is dan nu dan het initiatief om dat allemaal te bundelen en om daarachteraan te gaan. Ja, volgens mij is dat ook net zoals in het gewone leven. Kijk, als ik zoiets om me heen zie. dan zeg ik, ja, doe eens even normaal. Dat, dat, dat zeg je toch niet? Dus ik denk, ik geloof meer in mekaar direct in je eigen omgeving corrigeren. dan. Maar die strafrechtelijke kant, daar word je niet heel blij van. Ik bedoel, het strafrechtelijk aanpakken van dit soort dingen. Ja, ik vind het op zich wel goed dat dat, dat er is. Um, uh, maar een dreigtweet is nog geen doodsbedreiging. Ik bedoel, er moet nog wel iets meer aan de hand zijn. Is iemand echt dat stelselmatig aan het doen... Uh heeft hij ook echt plannen? Stel voor dat je bij hem thuis gaat kijken, vind je daar dan ook aanwijzingen voor? Nou, ik vind dan, het wel een heel onderbuik, dan een onderbuik-tweet, waarvan je inderdaad heel vaak als je in contact treedt, dan is het eigenlijk, oh sorry, of, ja. oh, maar, eigenlijk ben je best wel aardig. Maar desalniettemin vind ik het heel goed dat het aangepakt wordt. Ik vind echt dat we elkaar niet moeten bedreigen. En ik geloof ook echt dat het zo is dat er mensen last van hebben. Nee, ik, ik denk ik... nog even aan Femke Halsema, van wie de kinderen bedreigd werd. Ik geloof echt uh, 100% dat, dat dat haar niet in de koude kleren is gaan zitten. En dat Hetzelfde geld, geldt natuurlijk voor Geert Wilders, die bedreigd wordt. Die het ook zeker niet. Ik vind dat dit echt iets is ja. uh, wat belangrijk is. En wat je waarvoor je, ja, ook ja Dat als, als een open deur die die serie, elke puber die nu nee, vindt maar dat er wordt, zijn leraar, Er wordt gezegd van, ja, maar hoe kan je dat nou allemaal opsporen? En uh, het is toch allemaal niet zo serieus? En het is een grapje hier en een grapje daar. Ik vind dat je daar best uh, heel hard in mag zijn. Nou, maar ik vind het moeilijk. De vraag is ook of repressie dan altijd het antwoord is. Omdat er natuurlijk ook een categorie in zit die nu voor de rechter moet gaan verschijnen. Misschien die het een opwelling geroepen heeft. En het gaat eigenlijk bijna in zin nergens over. Het is ja, een onzin opwelling. Is dat een excuus dat het in een opwelling was? Nee, dat vind ik ook niet. Nee. Maar ik, ik heb liever dat, um, dat je omgeving. Dat ze, als, jij als, uh, als jij twittert, uh, vierde klas, middelbare school, mijn leraar moet dood. Dat, uh, dat je, je, je vriend zegt van ja, doe, eens, doe eens even normaal. Wat gooi je okay. nou weer? E precies. Eén poging nog. Uh, wat is het verschil tussen een voetbalhooligan... Die, uh, die tijdens een uitwedstrijd vreselijke dingen naar de politie roepen en een tweet? Niet. Nou, dat voor mij vind... is daar ook geen verschil in. Nee. nee, dat is allebei hartstikke erg en moet je allebei heel erg aanpakken. De een komt ermee weg en de ander niet. Nou ja, gewoon, kijk, dus er komen denk ik heel veel mensen weg met dingen die, die ze niet hadden moeten doen. Ja, dat, dat, dat zal wel. Maar reden. dat is nog, nog geen reden om te zeggen dat je het maar niet meer moet vervolgen of dat je er niks aan moet doen. De Socialistische Partij, daar wil ik het met jullie even over hebben. De Socialistische Partij wil uh, crowdsourcing gaan benutten. Crowdsourcing betekent de, de slimheid van de massa, zal ik maar zeggen. de wisdom of the crowd. Uh, verzamelen van ideeën van hun achterban. Uh, Maurice de Hond heeft software ontwikkeld en de SP wil daarvan leren. Helle Huuk. Ja, vind ik leuk. Ik vind ook de SP daar wel een uh, geschikte partij. Of tenminste, ik verbaas me niet dat zij de eerste zijn die die zet zetten. Want het is een partij die altijd heel goed in contact is met zijn achterban. Dus sowieso. ze zijn de tweede veel... die proberen. Rita Verdonk heeft het ook geprobeerd. Ja, nou, ja, ja, ja. Goed, Maar daar horen we nu sowieso veel meer van. Uh, de SP heeft echt zo goed de wortels in de maatschappij... En, en doet volgens mij al heel veel aan crowdsourcing. Want ze krijgen volgens mij heel veel mailtjes... en heel veel mensen in de regio die dingen binnenkrijgen. Nou, nu wordt er dan een toeltje ontwikkeld... en noemen we het crowdsourcing. Maar ik denk dat ze het eigenlijk al deden. Pieter Jan? Het is uh, misschien wel heel slim van de SP. Ik denk dat uh, nog even moet blijken hoe, hoe serieus het allemaal echt is. En ze hebben nu dan allerlei uh, leuke tips van mensen gekregen... over wat er verkeerd gaat, bijvoorbeeld met medicijnen. Dat die opnieuw gebruikt kunnen worden of uh, niet gebruikte medicijnen. Dat zijn allemaal leuke praktische dingen. Het is heel slim in die zin, denk ik, dat uh, de SP daarmee ook uh, nog meer... dat uh, imago van protestpartij van zich afschudt En ook meer praktische dingen doet. Maar duidt dit ook niet op ideoloosheid van een partij? Dat nee, no. juist niet. Nee, waarom? Nou ja, kijk maar naar Rita Verdonk. Je bent verdonk. er toch voor je... Blank voor je... agenda op het scherm zetten, jongens, vul maar in. Nou, je kan veel van de SP zeggen, maar niet dat ze ideeloos zijn. <lacht> en, oh ja, ja. Op het moment is het dat toch goed ze... om te, te raden te gaan bij, bij, bij je achterban. En die komen misschien met dingen waar jij nog niet zo over na had gedacht. Of waarvan je denkt, dit moeten we nog scherper aan de kaak gaan stellen. Maar dan wel, binnen de ideologische kaders van een partij, toch? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom dat een partij iets vindt en ergens voor staat. Nou, ja. Ja. Maar dat willen ze, dat zeggen ze ook, dat ze, dat ze het zo willen en dat ze het zo zien. En de punten en de komma's mogen van het voorkomen. Nou ja, ze, ze, hopen, ze hopen natuurlijk op veel meer. En kijk, of dat lukt, dat moet inderdaad het vatten bezien. Het is natuurlijk ook een mooie, mooie publiciteitsstunt, dit. Hè. Kijk, ons is even praktisch uh, met de mensen aan de slag. En uh, we zijn heus niet alleen maar aan het protesteren. Het is altijd goed dat voor is goed. speeches om dan die voorbeelden... We hadden laatst het voorbeeld van ja. iemand in Doetinchem. Maar wie weet levert het wat op? Komt er eens een concreet voorbeeld. Ja. Helle Huuk van RTL en Piet Jan Hagers van de AVO. Hartelijk dank. Graag gedaan. I never thought I would Never wanted to Isn't me. you see maybe that is the way of all things it's someone else's night someone else's air someone else's right prayer, I hear a whisper close, hold myself away, and when I speak a name, mm, it's what I'd never say. Let's go. En The Way of All Things van de Radio 1-CD van uh, deze week. Oké, okay. we, uh, so you de nationale nieuwsquiz. De Antonio Montana. De brute overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam is mogelijk het werk van de Scarface-bende. In dit land, je make the geld first. Snelle wagens, bruut geweld en explosieven. Dan krijg get the money. You get the power. Uitgerust met niet alleen automatische vuurwapens, maar ook met uh, explosieven. En ja, we zien het ook hier weer. Ze zijn schromen niet om die ook te gebruiken. En je the power krijg je de vrouw. Scarface. Ja, we gaan de Nationale Nieuwsgier spelen met Thomas de Man uit Linden. Ja, Welkom. klopt. Dank je. Je hebt de introductie meteen al voor je kiezen uh, gehoord. Scarface-achtige taferelen in Amsterdam, daar gaan we het over hebben. We gaan eerst de eerste, eerste ronde spelen van de National News Nieuwsquiz. We gaan de nieuwsfactor vaststellen. Het is jouw tweede keer, ja. dus je weet hoe het werkt. Ja, weet ik. We gaan het hierover hebben. Scarface-achtige taferelen in Amsterdam. En op de A2 gisteren de politie zet de achtervolging in... na een explosieve overval op een gelddepot in Amsterdam-Zuidoost. Mijn vraag aan jou is, het ging om een depot van welk geldtransportbedrijf? Van Brinks. Dat is goed, ja, dat klopt. Hogeschoolcriminaliteit noemde de politie dit. Rond drie uur s'nachts sloegen de overvallers met explosieven een bres in het bedrijf. De tweede vraag. De overvallers gingen met twee auto's vandoor... met de politie op de hielen. Bij deze achtervolging werden snelheden van 240 km per uur gehaald. Uiteindelijk crashte één van de vluchtauto's tegen de vangrail. Mijn vraag is, bij welke afslag gebeurde dat? Volgens mij was, het bij of... ja. Ja. Ja, nee, was dat bij Waardenburg. Ja, dat klopt. Of Waardenburg, ja, de is die klommen uit het wrak, kaapten een busje en vervolgde een vlucht. En Eindhoven heeft de politie de achtervolging gestaakt. Dus ze zijn ermee weggekomen. Um, in 1982, in 1983 en 1985 werd België flink opgeschrikt... door een reeks overvallen, inbraken, diefstallen en zelfs moorden. De vraag is, wat is de naam van de bende die daar toen achter zat? Um. Nee, dat weet ik niet. 82, 83 en 85. Beroemde bende in uh, België. De jaren 80 bende? Nee, de bende van Nijvel. Oké. Okay. Nee? Nee, ik van gehoord. Ja, die hebben toen echt een, echt een aantal vreselijke roofovervallen gepleegd. Onder andere op de, de keten van Del Delhaize in uh, 1985. zijn trouwens nooit ontmaskerd. Dus het is nog okay. steeds onduidelijk waarom het daar nou allemaal precies gebeurde... en wie daar achter zaten. Uh, drie vragen, twee punten goed. Uh, we gaan door met uh, vraag uh, vier. Ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Het regime van Gaddafi heeft zijn legitimiteit volledig verloren. Gaddafi moet weg. Dat hebben we ook in Europees verband gezegd. En daar houden we het op. Minister Roosentaal? Ja, Oerie Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Ja, met druk overleg in Brussel over de beste strategie als het om uh, Libië gaat. Over het einddoel zijn de bondgenoten het helemaal eens. Maar hoe Gaddafi ten val moet worden gebracht, daarover lopen de meningen uiteen. Hoe heet de minister die Rosenthal voor de voeten loopt... door de bombardementen op Libië naïef te noemen? Um, Welke minister loopt rozentaal voor de voeten? Hillen? Ja, ja. ja minister Hillen ja, van Defensie. Moest er diep over nadenken. Ja, het was een gokje eigenlijk. Maar, maar wel een goed gokje. Ja. Uh, verbazing en ergernis, uh, de uitspraak van Hillen. Uh, Hille is uitvoerder, uh, Roosendaal de eerst verantwoordelijke bemiddelsman. Uh, maar goed, daar was dus irritatie over de uitspraak van Hillen. Je kunt uh, nog eens een keer vier punten erbij verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoel ik? Als je het antwoord weet, dan zeg je stop. En dan wil ik graag uh, het antwoord horen. Vier. Mijn vrouw zal me waarschijnlijk nooit met de auto naar mijn werk kunnen brengen. Stop. Rijkaart. Goeiedag, zeg. Zonder ook maar een seconde twijfel. Ja. Ja, ja. Vanwege? Ik had zo'n vermoeden dat het Vanwege waarom? Vanwege zijn. Uh, hij, gaat, hij wordt bondscoach in saoedi arabië volgens mij ongelooflijk knap van je. En daar geldt een rijverbod voor vrouwen. Vrouwen mogen niet achter het zuur zitten. Ja, mijn vrouw zal me waarschijnlijk nooit... Mijn shampoo uh, maakt het haar fuller. Nou, dat is een beetje een flauwe natuurlijk. Het, het incident met uh, Rudy Fuller ooit uh, in 1990 tijdens het WK. Een spuugincident. Nou ja, goed, je hebt, je hebt vier punten erbij. Dus acht punten totaal. En dat is jouw nieuwsfactor. Dan gaan we zo uh, de tweede ronde spelen. Ja.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 Door tijd om de krijgsmacht in te zetten, dat vindt de militaire vakbond AFNP-FNV. Bij een gewelddadig overval op een geldtransportbedrijf gisteren... wisten de daders te ontkomen. De politie besloot de achtervolging te staken toen de situatie te gevaarlijk werd. Moet het leger worden ingeschakeld in dergelijke situaties... of moet dit een politietaak blijven? De stelling is dus, het is goed als het leger incidenteel de politie te hulp schiet. Bent u daarmee eens of oneens, sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent... U kunt gratis spelen op het nummer 0800 1101. 0800 1101. Of u kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl of twitteren. Hashtag standpunt. Mijn gast in standpunt.nl Ed Luchthart, de vicevoorzitter van de militaire vakbond AFNP. De stelling dus: Het is goed als het leger de politie incidenteel te hulp schiet. Factor is vastgesteld op 8. Dat betekent, als jij eh, 12 punten goed hebt, dan heb je er ook 90. Oké. Okay. Uh, dus dat, we moet gaan je, het proberen. dat moet je minstens halen. Thomas de Man. Uh, we gaan de tweede ronde spelen. 90 seconden de tijd krijg jij om zoveel mogelijk antwoorden goed te beantwoorden. Als je het niet weet, dan roep je pas. Ja. Ja? Komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Wie wil organisatoren van commerciële evenementen op laten draaien... voor de inzet van de politie? Opstelte. Is goed. De Tweede Kamer debatteerde gisteren met welke minister over het pensioenakkoord... Uh, Donner. Kamp. Welk land bleef nu de grootste staking sinds jaren? Engeland. Goed. Voor wie is vandaag zijn laatste dag als president van de Nederlandse bank? Noudwellenk. Klopt. Door in de Nijl Stuerdam aan te leggen hoopt welk land een regionale energiegigant te worden? Egypte. Ethiopië. Rond de 5000 mensen demonstreerden gisteren in Den Haag tegen de bezuinigingen waarop? GGZ. Dat is goed. Welke Brabantse, Brabantse plaats is het zwaarst getroffen door het noodweer? Vught. Is goed. Het uh, Griekse parlement heeft ingestemd met het bezuinigingsplan om hoeveel miljard gaat het? 28. Is goed, de uitbraak van de darmbacterie EHEC zijn waarschijnlijk terug te voeren tot welk land? Egypte. Is goed, de arbeiderspers wordt per 1 januari samengevoegd met welke andere uitgeverij? Bruna. Is goed, twee inbrekers zijn vannacht opgepakt in welk dierenpark? Emmen. Emmen is goed, welke partij wil dat mensen die een rouwstoet verstoren altijd een aangifte aan hun broek krijgen? PVV. Is goed, hoe heet de organisatie die wil dat het onderwijs aan universiteiten strenger, verplichtender en selectiever wordt? De bond van de universiteiten. De VSNU, is afkorting die zocht. Welke luchtvaartmaatschappij sluit zijn vestiging in het Spaanse reus vanwege conflicten? Ryanair. Is goed. Kennis van wat is met ingang van morgen een heuse inburgingseis? Volkslied. Ja, het wil Is goed. Welke minister vindt het dragen van een boerka zoiets als naaktlopen? Uh, leers. Donner. Op stranden in welke provincie zijn 36 ampullen met een giftige stof gevonden? Katwijk. Op stranden, in welke provincie zijn 36 ampullen met de schrift gestopt? Oh, Zuid-Holland? Nee, dat was fout. Ah. Dat was Noord-Holland. Oké. Okay. Ja, wat denk je? Nee, ik weet het niet. Nee? Nee. Denk je dat je de 12 gehaald hebt of denk je dat je de 12 niet gehaald hebt? Ik denk 10. Ik zei 90 trouwens, maar 12 keer 8 is 96. Oké. Okay. Je denkt 10? Nou, ah, heb ik goed nieuws voor je. Je hebt de 12 goed. Oh, nou, met de hak over de sloot. Nou, ja, zeg het hartstikke goed gedaan, joh. Ja. Nou ja, je hebt, jouw eindstand is 96. Ja, is dat? beter dan de vorige keer in ieder geval, ja. Hoeveel was het de vorige 50 keer? 50 had ik de vorige keer. Oké, okay, nou dan heb je het nu inderdaad uh, beter gedaan. Hart, hartstikke goed dat je was. En dat is een hele hoge stand. Dus uh, ik wil jou uh, hartelijk danken. Als jij morgen nog de hoogste bent, uh, dan, uh, dan bellen we jou en dan heb ik jou morgen weer aan de hand. Oké, okay, dank je wel. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot Twee Dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert het Zomerreces.